Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het OMT brengt vanavond advies uit aan de Tweede Kamer. Wat er vrijdag ongeveer besloten gaat worden qua nieuwe maatregelen... is dit keer erg complex, zegt verslaggever Ron Freese. Aan de ene kant klinkt luid de roep vanuit de ziekenhuizen... met name om strengere maatregelen te nemen. En aan de andere kant een samenleving die voor 85% gevaccineerd is... waarbij veel mensen de rek er zo langzamerhand uit is met coronamaatregelen. En dus moet het kabinet het volgens... Hem gaan zoeken in de hoek van het uitbreiden van de QR-codes. Bijvoorbeeld in warenhuizen, of alleen maar zitten in de horeca. Er zijn drie mannen in beeld voor het slopen van een politiebusje na de wedstrijd NEC Vitesse in oktober, zegt het ANP. Na de wedstrijd werd de politie met veel geweld aangevallen. De, politie, de mannen hadden zich vorige week gemeld nadat er camerabeelden van een slooppartij werden verspreid. Ze zijn inmiddels vrij, maar ze blijven verdacht. YouTube gaat het aantal duimpjes omlaag verbergen bij video's. De knop wordt steeds vaker misbruikt, vinden ze. Met een nieuwe update hoopt YouTube een inclusieve en respectvolle omgeving te creëren. Het duimpje zelf blijft wel gewoon te zien onder de video, maar je kan niet meer zien hoe vaak die ingedrukt is. Tientallen winkels door het hele land hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen tegen de diefstal van Pokémon-kaarten. De winkels leggen de kaarten daarom niet meer in de schappen, zegt deze verkoper. Laserstralen aan de ramen, bewegingssensoren, beveiligde deuren, beveiligde ramen en uh, een paar uh, grote honden. <laughs> de Pokémon-kaarten zijn in de loop van de jaren steeds meer waard geworden. Sommige uit de jaren 90 leveren tienduizenden euro's op. Die nog een oud stapeltje op zolder heeft liggen, kan daar dus flink rijk van worden. Ik verzamel ook Pokémon-kaarten. Zelf zit ik ook de, de duurdere Pokémon-kaarten te sparen. En dan heb ik het ook echt over pakjes en boxen van 500 euro per stuk. Sommige boxen zelfs 10.000, 20 20.000 euro per stuk. Ik had één keer een kaartje verkocht en die waarde was 150 euro. Gewoon, het is leuk om. kan je met kinderen stoer doen dat je veel en het goede is dat aan mijn kaart hebt? Vrijdag komt er een nieuwe set kaarten uit en de meeste winkels verwachten dat die in no time zijn uitverkocht. Wil je meer weten over de Pokémon kaarten? Check dan de video van NOS Stories op YouTube. En dan nog het weer. Het kan vannacht wat gaan vriezen. Morgen bewolkt en motregen. Behalve in het zuiden, daar zonnig en het is een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Me who's that riding? John the Revelator. Tell me who's, writing? who's that riding? John, uh, John, uh, John, uh, John the Revelator wrote a book on the seven seal. <laughs> who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote a book on the seven seal. Who's that riding?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 Dus dat was echt fantastisch, jongen. We hebben zo ongelooflijk opgetreden daar. En met zo... En die mens, jongen, dat is dus echt geweldig. Ja? Ja, echt niet normaal. Te gek, hè? Maar ja, één, dat was natuurlijk al fantastisch... dat je dat heel eind bent gekomen om daar ja, eh, om heen te gaan. Zelf, maar Dat was, ja. was ook nog allemaal niet makkelijk, want... potverdorie zeg ik, om daar gewoon eh, Australië binnen te komen. Nou, <laughs> dan kan ja, ik nou dat natuurlijk wel schrijven. Ja, dat lijkt me moeilijk, verschrikkelijk ja. veel werk. Maar goed, eh, allemaal gezeur en gezeik en... Eh, maar als je er eenmaal bent, we hebben er ook een groot festival gespeeld. Ja, dat was echt, echt, echt fantastisch gewoon. Ja, dat was echt uh, heel duizend. Maar vroeger had je in Nederland ook veel meer van die kleine ja, zaaltjes eigenlijk. Ja, ja, maar tussen... dat is allemaal weg, he? Ja, je hebt nog ja. in Edam, heb je, of je nu nog staat. Nou, wij hebben nog wel met de 50-jarige tournee gespeeld in Edam heb je dan nog zo'n zo zo zo jazzclub, zeg maar. Een mm -hmm. blues, blues jazzclub, die dus ook al, al de jaren al bestaat en nog steeds. Maar ja, als ik dan ook zie de mensen die in het bestuur zitten... ik denk, nou, ja, wat ouder. ik weet niet, er moet wel <laughs> een nieuw bestuur komen. Dan dus ja, komen we vooral ja. anders club niet meer natuurlijk. <laughs> maar jullie zijn zelf ook een, een club begonnen eigenlijk, toch? Nou, we zeggen club begonnen. Wat, wat, wij wel ge een... wat wij wel gedaan hebben is... Uh, op een gegeven moment, wij hebben onze, onze studio een oefenruimte in de Muiden. Ja. We hebben al sinds 71. Uh, en, uh, en onze drummer komt uit de Muiden. En die, die speelt nu al bijna 40 jaar in de, in de band. Dus die is natuurlijk ook echt een ja. mooie spie. Onze, onze Hammond-speler en pianist en, en keyboards en zo. Die komt ook uit de Muiden. Mm -hmm. okay. Dus wij hebben ook nogal een... Vanuit haar nog wel een flinke binding, binding, ja. binding met de ja. Muiden. En in de Muiden hebben ze het Thalia Theater. Ja. Dat is een heel mooi theater. En op een gegeven moment... Uh, dat is nog wel een leuk verhaal. Uh, ik werkte toen in de Eimond... voor een speciaal uh, Europees programma om dat uit te voeren. Ja. En... Uh, uh, dus ik was echt in die Eimond heel flink bezig. Uh, zeg maar elke dag. En op een gegeven moment... Uh, ...was er toch het plan om een treintje te laten rijden vanuit Amsterdam naar Muiden? Dat okay. is de Loverstrein. Ja, ja het de Loverstreintje. Ja, ja. Nou, heel veel verhalen waren ze mee bezig en alles is ook, Dat moest allemaal gebeuren. En op een gegeven moment was het zo dat de eigenaar van het Thalia Theater... ...was ook de eigenaar van Augusta, het, het, het, het, het, het, het restaurant, het hotel. En op een gegeven moment...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 Nou, dat hartstikke mooi. Yeah. En ik ben daar, en daar staat op een gegeven moment uh, dus uh, John van Waveren, dat is dan de, de, zeg maar de man van, uh, van het theater, en uh, de, de vertegenwoordiger van Lovers, die stond er, en we stonden lekker een biertje te drinken, te praten, yeah, yeah. Yeah. en op een gegeven moment zeg ik, hé hey, wacht even, jij hebt het theater, jij hebt een trein, en ik heb de blues, Blues Train to Italia. Ah, oh, wat mooi. Nou, is een leuk idee geweldig. Nou, dat gaan we doen. Nou, dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want dat spoorlijntje was het nog niet aangelegd. Dus, uh, dat was nee? er, maar dat was nog niet gebruikt. Nee, het was de wel niet in gebruik. We, we, we, Sorry, dat treintje ja. moet ik zeggen. Ja. Maar het punt was, die mocht alleen maar op bepaalde tijden rijden. En wij ja. moesten natuurlijk, we gingen s'avonds optreden en mensen die uit Amsterdam kwamen, moesten natuurlijk ook wel weer om, om, om half één gewoon wel weer terug kunnen. Ja. Nou. Ik zal alle details besparen, maar eh, ik denk dat je nog eerder in bed belandt met Sylvie Vartan. Dan eh, dat je het voor elkaar krijgt om, eh, om dat soort dingen gewijs te krijgen, maar het is toch gelukt. Aha. En toen was heel leuk, want toen de allereerste keer dat we dat deden, ja. toen we in, gingen we al muziek maken in de trein. Dus vanuit Amsterdam ja. Ja. waren wij al in de trein en waren we muziek aan het maken en de mensen werden begeleid.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 Je moet gewoon geld verdienen. Hè? Dat was een, beetje, <laughs> ja. was een beetje die situatie. Ja, ja. Maar we hebben dus echt fantastisch. Dus, uh, Piet Ruin hebben we daar uh, dus gehad. Met zijn sprinting okay. oh, okay. We hebben Cube in the Blizzards gehaald. We oh, hebben, oh, okay. En we hebben bijvoorbeeld ook zelf opgetreden met... Uh, Chris Farlow. Chris Farlow. Goed zo, oh, dankjewel. een leuke, leuke, ja. Heel bijzonder. Ja. Uh, nou, dan vergeet ik nog een paar. Maar ja. we hebben daar echt... She can kill with a smile. She can wound with her eyes.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 En als je dat doet, dan de helft van de tijd loop je bij de sociale dienst loop je uitkering uh, ja. te halen. Hè? Dus de, de enige reden waarom wij al die tijd door kunnen gaan, is dat we gewoon zeggen. Nee, jongen, we zijn gek van de muziek, oh ja. maar we weten gewoon. Dus we zijn er nooit financieel afhankelijk van geweest. En dat is maar oh. goed ook. Dus je hebt een dus we hebben gewoon mooie door, ja. door Spanje, We hebben door, ja. door, door, door ja. Spanje, ja. we zijn door Australië geweest en zo. Maar Duitsland. het is niet ja. zo dat wij. Uh, uh, wij hebben gewoon altijd gewoon een baan gehad en, en, en gewerkt. En we zijn nu met pensioen. En dan genieten we het ja. ook weer. Ja. Ja, ja. ja. Kunnen ze ja. veel optreden, ja. Ja, in december gingen jullie weer optreden, het patronaat. Ja, in december. Ja, in december. Zondagmiddag 19 december. Ja. In patronaat Haarlem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 nou, dat is toch wel wild blues. De eerste. Maar dat komt omdat die wild blues... Op een gegeven moment is er een... Uh, van Pseudonyme Records... Uh, een platenlabel uh, in, uh, in, in Nederland... Die op een gegeven moment bij Phologoam... achter wat ik natuurlijk zelf kan doen... Maar ik heb nog bij nagedacht... Gewoon direct had opgekocht...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 En dan daarheen, daarheen, daarheen, ja. daarheen, et cetera, et cetera. Dus die is best, best heel goed verkocht al uh, met al. Ja. En hoe is die plaat tot stand gekomen? Wild Blues? Gewoon met uh, ja, daar ben je natuurlijk ook al bij geweest ja. ja. Nou ja, kijk, het was ja, gewoon ja. zo. Ik heb uh, de minister Frans vertelde bij dat, maar dat zal ook wel kloppen. Dat ik op een gegeven moment zei, jongens, we moeten een plaat gaan maken. En ik ga contact zoeken met Tony Vos. Want we ja. wisten natuurlijk dat Tony Vos producer was van QB uh, van, uh, van en zo. QB ging er dan ook weg. En uh, toen is, hij naar Domi, is uh, Tony hier gekomen. Ja. Die heeft geluisterd. Nou ja, we hadden een aantal nummers uitgezocht. Uh, Zondag weer, uh, ja. dat kwam je geloof ik in het weekend. Uh, ja, dat weet ik niet meer precies, ja. maar ik weet ja. wel dat hij. Uh, en toen zei hij: Oké, okay, gaan we doen. En uh, toen zijn we dus uh, met ja, die plaat kunnen gaan opnemen. Jullie werken met veel mensen samen, hè? met uh, Frank Eijveld of zo. Hoe is dat gekomen zo? Nou, dat, dat is heel grappig. Er zit dan ook een mooi verhaal aan. Uh,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 Oh, dat wil ik ook wel eens even horen. Dat vind ik een leuke peetje. Die heeft het meegenomen. En die dacht, riding on the LNN. Kassa. Ja, eerste eerst. <laughs> heeft goed just. gedaan? Ja, ja, heel goed gedaan inderdaad. Dus ja. dat geeft ook nog een band en zo. Ja. Dus, uh, ja. Ja. dus daar ligt ook die link. Ja, en we ja. hebben echt wel verschillende keren wel met, uh, met, met Frank met gastoptredens gedaan en zo. Dat, uh, ja. ja, en 19 december weer. 19 december komt hij ook weer. Ja, laten we maar een keertje herhalen. 19 december, het in het pratoenat in Harms, middag, zondagmiddag. The day goes to sleep and the full moon. Cause you're the green man at least with the, the two-pronged crown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 Het mooie was toen ik bij pensioen ging, toen had ik een interview met Peter Brian van En de kop van dat interview werd van, eindelijk professioneel muzikant. En dat is ook <laughs> zo, een nieuw professioneel muzikant. Ja. Gewoon ja. lekker muziek maken, elke dag. Ik elke dag met muziek bezig. En ik wil het nog heel lang ook met de band blijven doen. Zolang het goed gaat, hè, we moeten Je wel ja. het, echt het niveau goed aankunnen. Niet uh, et cetera, et cetera. Ik vind dat niet zo belangrijk. Nee. En de stem gaat nog goed? Ja, Nee, echt een managerieus. Uh, ja. Ja, ja, niks ja. hoeft in leven. Ja. Ja. ja, niks hoef in leveren. Die Wild Blues, die, uh, uh, dat is echt een collector's item. Dat is echt zo dat, ja. dat er mensen zijn die daar 600 euro voor betalen. Dat moet plaat hebben. Dat, nou. dat doet hij ongeveer ook wel zeg maar, uh, op, uh, op de markt.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 Niet anders dan dat toen wij in domi zaten. Datzelfde nog steeds dat gevoel van ja, samen muziek yeah. maken en, dat, en ook puntjes op het i krijgen. En ja, ik vind gewoon, ja, Toch. daar ben ik het meest trots op gewoon denk ik. Ja. Toch wel. Ook niet ja. heerlijk. Ja. ja. Gewoon muziek maken. Dat is hem ja. mooi. Je hebt zelf een fan de jazz, was het 1964. Dat staat dan wel keurig op ja, de site. Dat ja. is ook geen goedkope uh, Als ik zo nee, het kijk... Nee, natuurlijk wel. Want ik heb ja. hem voor 600 gulden gekocht in de, ja, in de muziekzaak... Ik. die je toen in nou, de overal nog had, in Amsterdam. Ja. En uh, hij was toen nog tweedehands. Uh, ja, nee, dat, dat, dat ding is heel fijn. Maar uit. ik wil niet voorbij gaan. Een van de mooie dingen van muziek maken. Ik, ik heb zelf ook, vroeger ook wel eens... Uh, ik heb nog een paar gitaren gewoon uh, als hobby, maar... Je hebt een hele mooie set uh, gitaarden. Dat spreekt me toch wel aan. Je hebt dus een Fender Jazz Bass. Je hebt een vijf string bas, Je hebt een fretters bas elektrisch. Je hebt een fretters bas akoestisch. En je hebt ook nog een gewone akoestische, viersnarige bas. Ja. Een prachtige set. Maar hoe uh, dat, neem je dat allemaal mee in mijn nee, optreden? Nee. Nee. Nee. Speel, Ik heb de hele tijd op die... Uh die vijf snaren gespeeld, want dat had je zo'n periode, het was eigenlijk wel in om vijf te zijn, en het was ook een beetje concurrentie met de synthesizer, niet zo laag. dan moest, moest je als ja. bassist natuurlijk niet uh, laten ja, kennen, met ja. die lage B ja. heb je dan dus ook. Ja. Ik, en zo, uh, ja. en ik weet nog heel goed dat ik toen op een gegeven moment, het was een hele mooie hoor, dat is echt een hele goede vijf snarige die ik heb, dat had ook fantastisch goed geluid, maar ik zal nooit vergeten, ik woon bij Piet Visser, in die woont in, in, in, in Limmen,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 Uh, oh, ja, Jack Bruce, zijn nog uh, in nou ja, Jack ja. Bruce, daar ben ik natuurlijk ook helemaal ja. waanzinnig fan van. Ja. Ja. En ik heb dus ook het geluk gehad, hè, dat ik natuurlijk niet alleen John Mail en Vliet van Meek, maar ik heb dus echt al, ik heb wel ja. iets van 25 eerste optredens gezien van Cream in, in, in Londen. Dat ja, okay. heb ik allemaal wel. gezien. Gewoon. Ja. Ja. Eerste optreden van Jimi Hendrix in de Marquis. <laughs> maar god, het is geweldig gewoon. Ja. En je, je beseft, ja, nu, nu besef ik pas hoe ja. bijzonder ja. dat was, ja. op van een ja. tijdje besef je dat. Maar op dat moment, ja, dat, dat was zo.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 Ja. Je hebt nog een paar oh. goede bassisten natuurlijk rondom Herman Dijnen. Nee, dat ja. is een bekende. Oh, zin, ja, ja. Ja, en we hebben laatst uh, uh, Rines Gerrits gezien. Oh, Rines is echt absolute topper. top hoor. Bij Super Sister, <laughs> hè? Bij Supersisten speelt hij ja. nu mee. Okay. In de comfortzone. Ja, of ja, Nee, hey, maar ik, ik, het is echt, echt, echt, ik. Bedoel, ik uh, die ook Ooit is een keer en, uh, en dat is ook ongelooflijk aardig groot. Ja, we hebben nog een keer voor, voor, voor een muziek of zo... Hebben we een keer een, een, een interview gehad. Uh, dus iemand die dus heel succesvol was. Hij. <laughs> als bassist En iemand die ook heel altijd blijft spelen, maar toch niet zo succesvol te zijn, weet je wel. Dat was een beetje dat. Maar dat was op zich een heel aardig gesprek met ja, hem. zo'n ja. ongelooflijk aardig gozer. Ja. Maar die jongen, nee, echt waar. Ik heb uh, een opname ergens gezien in, in dat hij speelt met, met de Golden Earring in... in want hij is absoluut de top, bent. In, uh, in, in ergens, in, in Leiden of zo. Ja. Ik dacht, 78 of zo, of misschien wel later, dat weet ik niet. Maar, nou, jongen, geeft hij... Die... Ja. Dat is zo fenomenaal. En die jongen zo bescheiden, rustig, maar oh oh, die kan spelen. Ja. ja. Frank Kruijff vertelde nog dat hij op een gegeven moment dat die, dat die meekwam met jam of zo, met hun. Hij zegt: nou, Je weet niet wat je hoort. Hij ja, komt binnen en ze gaan vlaas spelen en hij staat daar te spelen. Ah, hij blaast helemaal van het podium Ja, geweldig. Good shelter down there on the valley floor. Down by where the sweet stream runs Now they might give me compensation That's not what I'm chasing I was a rich man before yesterday Now all I have got is a check and a pickup truck And I left my farm on the freeway building airports on the south side uh, Silicon chip factory on the east and the big roads pushing through along the valley floor a machine boring six lanes at the very least now uh, they say they gave me conversation that's not what Ik was in, uh, in Grollo bij uh, Johan Derksen en oh, toen ja. kwamen er ook mensen dan toe of we dan Windows of maar hij wilden spelen. Ik zei dat gaan we niet doen. Ik zeg en sommige dingen mag je gewoon niet komen. Nee, dat is waar. Los van het feit dat ik op dat moment ook helemaal niet bij de hand had hoor. <laughs> <laughs> maar dat was ook wel zo. Ja. Nee, ik ja. weet niet of voorbeeld. Nee, ik heb niet. Ik, ik heb gewoon heel veel heel veel muzikanten die ik enorm bewonderen in, ja. in, in in Nederland uh, ook. Uh,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 Ja. Ik vind die strot van een dat, dat ik ben een verschillende concerten ook geweest en zo. En ja, met mijn dochter dan, want die vond het ook geweldig. Ja, natuurlijk leuk. Maar dat vind ja. ik ook uh, echt ja. waanzinnig. Maar er zijn er echt, ik vergeet nu heel veel hoor, ja, er zijn echt goed. heel veel goede ja. muzikanten. Ja. Zeker. Ja, dat was ook de vraag dat we kregen van, maak nu een, een lijstje met je beste ja, nummers. Klopt, ja. Dat is niet te doen, wat zijn tienduizenden <laughs> beste nummers? Ik bedoel, ik heb een uh, echt enorme platencollectie, dat is echt waanzinnig. Ja. En dat, dat is niet te doen. Nee. Dus heb ik gewoon gekozen voor een paar uh, ja. no, artiesten. Stevie Wonder, Jetro Tool. Daar ja. ben zo, ik een enorme fan van geweest. Heb ik ook in die periode ja. dus echt helemaal gezien. Ja, in de ja. Een, ja. Fantastisch ja. Jetro Tool. Ja. Tool. Nou, over bas, over bas uh, ah, Klein Gornick Gornek, ben ik een enorme de fan. De voorslijn van. van bepaalde nummers van Jetro Tool. Ja, Klein Gornick. Gornek was dus die beginbassist in de tijd ook. Van, uh, dat, ze, dat ze begonnen met Benefit en zo. Ja. En, uh,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 Ja. ja, Wild Turkey. Nou, en Frans en ik allebei. Wild Turkey, dat vonden wij, nou ja, daar waren we echt totaal los van. Okay. En, ja. en, en Wild Turkey had het fenomeen dat ze dus een fijn dat ze dus met twee gitaren en dat ze ook twee stemmige dingen deden, maar en op en allerlei toestanden zo. En toen op een gegeven moment had het even een periode ja. Ja, dat het allemaal niet zo liep met de band. En toen zijn Frans en ik hebben gezegd, weet je wat, uh, we gaan even met een paar andere jongens. Gaan wij gewoon. Uh, gaan we gewoon even een andere band doen, dat heet Hellhound En dat zit ook in die box. Yeah. De ja. de En toen hebben we uh, een muziekstuk gemaakt, of dat, dat heb ik toen geschreven. Maar hebben we toegeschreven, maar met de hele band hebben we dat ingevuld. Dat gaat over mijn tijd op kostschool. En dat is okay. de Boarding School session. Ja, ja. Ah, en, uh, ja. Maar de invulling daarvan was helemaal geïnspireerd door. door. door, door Turkey. En wij hebben. Uh,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 ik heb hier nog uh, opnames of zo bij de oh ja dat vond hij leuk He, stuur me dat toe en dat vond hij helemaal het geen en heeft hij toegestuurd en toen hoorde de helemaal niks meer denk ik stuur het door en ik hoor niks meer maar ja op een gegeven moment kreeg ik dus bericht dat hij toen overleden The future's gone, my chance is lost. We left us as soon as now is space. No words can fill, no songs with bass. you sought the costly price you fortune bought trying too hard to find your way you missed your road and fell astray They the voordeel geweest dat je niet uh, je hoeft er niet van te leven dus die seks, drugs en rol, rol, zijn dat met jij voorbij gegaan denk ik. Dan, hè? Nou dat is, dat is niet drugs? zo hoor. Nee? Nou of? wel, nee ik ben er heel nachtig in. Ik, ben, ik, ik drink niet ook water. ik ja. uh, uh, uh, Drugs heb ik nooit gebruikt. Absoluut niet. Okay. Ik, uh, wij hebben wel één keer een droog gehad in het begin die drugs gebruikte. En dat leidde tot allerlei toestanden. Dat was dan die beroemde Dynacourt-verstekking die, uh, oh, die, die, die, die wij kerk, hadden. Ja. Ja, in de domi. Ja. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Die stekker was stuk en dan was die stekker er even afgehaald. En hij zou wel even helpen. Een na, twee van die bananen En die stopte. Nee, in de wow. Dat was het einde van de dinacort. Ja. Dus uh, dat... Uh. Hey, dus, uh, op de, nee, de drugs heb ik echt uh, nooit wat mee gehad. En... Uh,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 En op een gegeven moment was het zo. Toen ging ik trouwen met Katie. Katy. Ben ik ja. nu al een 50 jaar mee getrouwd? Och van nou Keurig ja. Dus, dus. maar het mooie was van op ons trouwen, waren, kreeg ik er waren er twee brieven in de bus. Eén was van de ABN Amro, die, die heel groot was, terwijl ik dus die dacht ervoor gezegd dat, dat ik zou zorgen voor. Ja, <laughs> dat is een geld. En dat ding ook helemaal ja, stond al rood of zo. En er was ook een brief van een zekere Helga. En dat was een envelop met een hele dikke zoen erop.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 Nee. En ik vind het ook echt onzin dat mensen zeggen... van Ik was ook pas ergens, want ik, ik drink nu al jaren niet meer. Ik drink ook helemaal geen alcohol. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Bloesman. Ja. Bloesman doet ja. niet. Dat kan niet. Dan denk je, wat is dat voor onzin? Ja. Ja. Waarom moet je drinken? Ja, dus als die mensen denken, prima, maar waarom moet je drinken? Dat ja, is toch belangrijk De, voor je stem, Een beetje lage reuze stemmen. Ja, nee? om, om bespiegelend te worden misschien. Ja, een paar glaasjes wijn... Nee, als ik vroeger ging speel ging ik ook daarvoor ook niet drinken, want toch op de een of andere manier ja. gaat die controle toch minder worden. Ja, dat geloof ja. ik nou, ook, ja. Nee, veel mensen ja. gaan het samen dus natuurlijk sommige... gaan gebruiken appers hè, en vitamine om wakker te blijven ja, ja. bij een drukke periodes. Dat is uh, een ander soort druk. Uh, dus je ja. zou het niet uh, op een andere manier doen als je het over mocht doen. Nee.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 En er zijn natuurlijk ook mensen die, dus gewoon, ja, studiomuzikant en dat is gewoon Tuurlijk. een beroep, en dat vinden ze ja, fantastisch. vinden ze ook geweldig geweldig. Dus dat ja. is gewoon prima. Volgens mij krijg je ook veel eerder spanning als je dus een bed hebt waar geld verdiend moet worden. Hm? om het gezin van te onderhouden. En, uh, ja, dat lijkt me ook. Dat is iemand die dat doet. Je ook concessies doen, doe je ook concessies, doe dat, ja. ja. ja. Ja, maar John McVie is, is nooit solo-artiest geweest, hè? Nee, ja, nee. Altijd kind Nee, in ja. nee ja, hij, is natuurlijk, ja, hij is natuurlijk met, met, met McFleetwood doorgegaan. Ja. Toen dingen weggingen en zo. En zijn ze doorgegaan. Ze hebben een hele, hele periode gehad. Maar ja, En toen kwam dus uh, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks erbij. En toen ja, Nou er dus ja, hij, ja. dat is een En dat is natuurlijk ja. waanzinnig, gewoon. En ook dat ja. staat ook één nummer op van, van de nieuwere feature, ja. McThe Chain, heb ik erop gezet. Omdat ik dat ook nog steeds waanzinnig vind. Want er zijn dus mensen in de blues van. Ja,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 De, de latere Fleetwood Mac vind ik een waanzinnige band gewoon. Een hele andere ja, heel, band. Ja. Prima, maar ja, het is gewoon een waanzinnige band. Maken ze nog, ik moet het echt vragen, sorry, maken ze nog platen? Nou, nee. Ze je, ja. Nee, dan, maar, ze maar, de nee het is nu wel uh, Kijk, Lindsay Buckingham is natuurlijk een heel, heel belangrijke factor geweest. Omdat hij natuurlijk heel veel nummers schreef, maar ook, ook, ook gewoon produceerde eigenlijk en alles deed. En,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 Van die Chicago Blues yeah. en, en die heeft had een LP, en daar staat het nummer John de Revelator op en dat is een uh, a cappella nummer. Mm. Tell me who's that riding, John de yeah. Revelator. Tell me who's that riding, John de Revelator. Tell me who's that riding, uh, John de Revelator. rode a book. Oh, the Seven Seal. En je had in die tijd, weet je wel, uh, uh, John the Night Tripper. En, yeah. en wij yeah. vonden John de Red. Maar achteraf is het een hele domme naam in die zin. Dat uh, ik weet wel dat de posters in Duitsland heeft nooit geklopt hoe de naam was. Het was John en his Revelators. Johnny the Revelator. <laughs> Johnny en his... Uh, nou ja, je, je kan ze gek niet meer doen. En mensen vinden het ook moeilijk om uit te spreken. Ja. En dat is graag. Dan wordt het altijd alters, revelate, ja, heel erg moeilijk. En zo Maar wij vonden het wel een mooie naam. Omdat ja. we ook iets... Ja, dat was die gospel. En dat was... Ja, ja dat vond het prachtig. En we dachten... Nou, dan hebben we zo entree bij de EO. komen we nou weer binnen? begint die onze LP van Wouders ook. Hè, met uh, de, de, de, de Met ja. John de verleden ja. Ja. Ja. ja. Charles, mag ik jou hartelijk bedanken. Tom, hartstikke bedankt. gedaan. Ja. En... Uh ik ga zeker luisteren, de 19 december. Zo, ja? dankjewel. Hartstikke Bedankt. Oké, okay, luisteraars. Dit was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. Don't take it for granted. Time. Don't misunderstand. Her. play Gently It will pay you Me time Cause you Gotta know The sensitive Kind Telling her you love her